9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Chinese krant Nieuwe Express heeft op zijn voorpagina excuses aangeboden. Een van zijn journalisten, Cheng Yongzhu, bekende gisteren dat hij zich liet betalen... om in de krant belastende artikelen te schrijven over een bedrijf. Hij werd ruim een week geleden opgepakt op verdenking van laster. De krant publiceerde deze week nog tweemaal een voorpagina... met een oproep aan de autoriteiten om Chen vrij te laten...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 President Obama weet al sinds 2010 dat de Duitse bondskanselier Merkel werd afgeluisterd door de inlichtingendienst NSE. Dat schrijft de Duitse krant Bild am Sonntag op basis van bronnen binnen de NSE. De chef van de inlichtingendienst heeft Obama in 2010 persoonlijk op de hoogte gebracht, schrijft Bild. Later zou het Witte Huis zelfs een dossier over Merkel hebben opgevraagd bij de NSE. Obama vertrouwde de bondskanselier niet, schrijft Bild. Afgelopen woensdag hadden Merkel en Obama telefonisch contact... over de afluisterpraktijken. Volgens Duitse media heeft de Amerikaanse president toegezegd... dat hij niet op de hoogte was van het afluisteren. Hij zou excuses hebben aangeboden. De politieauto, die vrijdagavond betrokken was... bij een dodelijk verkeersongeluk in Apeldoorn... had geen zwaailicht of sirene aan. Die waren uitgezet om de verdachte naar wie de auto onderweg was... niet te alarmeren.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 ANWB Verkeersinformatie, de A1 Amersfoort richting Amsterdam... is afgesloten tussen Eembrug en Afritsoes na een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan het best al omrijden... vanaf knooppunt Hoevelaken via Hilversum, via de A28 en de A27. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken. U kunt deze keer wel heel voordelig wegrijden in de toch al zuinige Vito...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 We naderden de ontknoping van de allereerste editie van de prijs... voor het beste, mooiste natuurboek van Nederland. Net voor de ster Nieuws wilde Jan van der Gronden, voorzitter van het Uren, dat al bijna zeggen, maar dat uh, we hielden nog even in. De Jan Wolkersprijs, de spanning loopt op. Maar hier in Ecomare op Waddeneiland Tessel is uh, meer spannend te beleven... zoals de hondhaatjes, een haringkoning en de potvis... die zijn gewicht waard is in goud. Welkom dus bij de Tweede Uur van Vroege Vogels. Ja, we Jij zit... weet waar je net zit. We zitten, nou ja, ik ging net even vertellen waar wij zitten, voor de mensen die net inschakelen. Wij zitten in, ja, ik kan wel zeggen, de, de, de kelder van Ecomare. De ruimte is eigenlijk helemaal donker. We zien geen licht van buiten, maar wel prachtig verlichte aquaria allemaal om ons heen. Echt, ik denk dan een meter of tweeënhalf, drie hoog. Uh, we hebben roggen gezien, krabben, zeebaarzen uh, en ook haaien. En Jeanette Parmor staat met dierenverzorger Christine Koersen bij een bak volgens mij vol haaien. Uh, ja, nou haaien, haaien, groot ja. woord hoor. Uh, bedoel, dan denk je van, je ziet van die grote imposante beesten, maar dit zijn maar kleine frummeltjes, hè? Ja, dat klopt. Ja, Deze dit is, is trouwens uh, Marielle Blauw, hè, verzorgster ja. van, uh, van de haaitjes. Ik wist niet dat wij uh, haaien hadden in uh, zoveel. Althans, uh, we hebben behoorlijk wat soorten haaien hè, in de Noordzee. Ja, dat klopt. We hebben wel zeven soorten haaien in de Noordzee. Uh, waaronder de hondzaai, die wij hier op Ecomaren ook uh, houden. Uh, maar ook de gladde haai, een haai en zo nog uh, een heleboel andere haaitjes. Kunnen we die hier ook vinden? Uh, ja, nou ja, niet uh, hier op Ecomare. We hebben maar één soort haai omdat die gewoon makkelijk te houden is. De hondshaai. Ja, dat klopt, de hondshaai. Die uh, eet niet zo gewoon andere visjes op of zo. Nee, wij voeren ze uh, op Ecomare, voeren ze doodvoer. Dat is vrij lastig om ze daaraan te wennen. We hebben één vrouwtje en uh, die legt ook vrij veel eieren. Die komen dan uit en dan voeren we ze met de hand... zodat ze daaraan kunnen wennen. Oké. Okay. Nou, ja, we staan hier voor een paar uh, bakken, aquaria. stuk of 4, 5. Achter mij ook nog een paar. En ja, als we dan bij de eerste kijken... dan zie ik daar, het is een heel raar gezicht... aan een, uh, aan een touwtje, zeg maar, hangen zakjes... Uh, met, met een friemelig koortje. En onderin dat zakje zie ik iets donkers... en daarboven doorzichtig. Zijn, zijn dit eieren? Ja, dat klopt. Dit zijn de eieren van honsai... Uh -huh. uh, ze zijn vrij langwerpig, ze zijn niet rond. Uh, dat langwerpige met dat sliertje, dat heeft ook een reden. Dat sliertje heeft ze namelijk nodig in de Noordzee en in de Waddenzee. is heel veel stroming. Zou ze ze daar gewoon neergooien, dan zullen ze meeslepen. Dus wat ze doet, ze zoekt een heel goed plekje om ze aan vast te maken. Met dat sliertje? Zee, ja, met dat nee. sliertje. Bijvoorbeeld aan zeewier, aan steentjes, aan mosselen. Dat zijn schelpdieren. Nou, en dan wikkelt ze er helemaal doorheen. En dat sliertje is gekruld. En uh, Dan blijft het vastzitten. Dus, dus, dus hier uh, hebben ze hem aan, aan een touwtje vastgemaakt. Ja, wij maken ze aan een touwtje vast zodat oh, dat we heel goed gedaan. kunnen. Ja, dat hebben wij gedaan. <laughs> ze heeft, uh, we hebben wel een voorbeeld gehad dat ze aan een steen had vastgemaakt en die hebben we met stenen al eruit gehaald. Okay. En dat uh, donkere wat je ziet, dat is eigenlijk de dode. Mm -hmm. En uh, soms zie je het embryo en dat staat iets heel kleins erboven. Op dit moment kan je dat bij onze eieren nog niet zien, omdat nee. die uh, nog niet oud genoeg zijn. Maar we zijn in een bakje hiernaast, zien we dan al wel iets meer. Uh, dit is een jonkje, hè? Ja, deze is ongeveer vier weken oud. Okay. Dit is onze jongste onzai. 15 centimeter of zo? Ja, ja. nog uh, heel klein en ze worden rond een meter. Mooi, maar deze dit... trouwens, hè? Ja, deze heeft nog... Uh, in het begin zijn ze heel licht en ze krijgen steeds meer donkere vlekken. Van die bruine stippeltjes eigenlijk, ja. hè, zie je? ja. Hij ligt er wel een beetje te liggen, is dat normaal? Ja, en ons is een heel rustig dier, die blijft het liefst zo min mogelijk uh, in beweging. Dus hij blijft eigenlijk liefst op de bodem liggen. En alleen voor voedsel wil hij eigenlijk in beweging komen, zodat hij heel weinig energie hoeft te gebruiken. Mm -hmm. Maar het is dus een dier wat op de bodem leeft. Ja, eigenlijk altijd op de bodem. En uh, zodra hij voedsel moet zoeken, dan gaat hij eigenlijk uh, beginnen met zwemmen. Ja, nou zullen we eens wat eten geven? Want je hebt ja. hier een bakje. Hè? Wat, wat zit erin? Ik heb uh, kril bij me. Dat zijn kleine garnaaltjes. Mm -hmm. en, uh, die geef ik met een pisset, kan ik ze dan makkelijk voeren. Ja, nou, Ik zou zeggen, ga je gang. Hij ligt er op de bodem. Maar ik hoop dat hij... Ja, ik heb wel gehoord dat hij niet zo goed ziet, hè? Nee, klopt. Uh, ja. Deze vissen zijn bijna op brind. Hebben ze ook eigenlijk helemaal niet nodig. Want uh, de zee is hartstikke troebel. Nou, daar, uh, als je daar je ogen probeert opendoen, dan kan je wel zien. Je ziet eigenlijk helemaal niks. Hmm. Wat we doen is uh, voor de jacht. Ze hebben in de neus een soort uh, ja, schokjes. Maar die schokjes kunnen ze precies uh, zien... Waar een visje zwemt en waar ze achteraan moeten jagen. Nou, gooi er maar wat in, zou ik zeggen. Kijken of hij reageert. Vier weken, ja, wat is dat nou? Nou. Okay, nou, heeft het meteen door. Ja, hij eet het nu gelijk op, dus het is, uh, Want, hij is vast honger. Christine heeft, uh, heeft dus wat aan het prinsiet. Nou, hij zwemt, dit is een schitterend gezicht. Ja, heel ja, mooi. Leuk. Geef hem nog maar wat. Ja, als ja, je net daar bij de bakken met de kleine hondhaatjes... wij zitten hier achter een groot bassin met grote hondhaaien. Die zijn toch zeker centimeter 70, ja. 80? Grote krabben eh, ook. Grote krabben. Zeg, die wil je je teen niet in. Rare krab krabben ook, want ik zie een krab op een krab. Ik zie een krab op een anemoon en een krab op een hondshaai. <laughs> ja. Bijzondere beesten. En wij zien rechts van ons Sietse Pruiksma, de bioloog, muzikant... die daar net voor ons gespeeld heeft. Mixer, sampler, muziek, maar hij doet alles tegelijkertijd. En hij gaat nu een stuk spelen Wat Vogels. Net al, u zou het eigenlijk moeten zien. Want hij is echt omgeven door allerlei attributen, instrumenten. Er komt computertechniek aan te pas. Ziet, ze kun jij een hele korte, nou ja, niet alles opzommen... maar een impressie geven van wat er zo al om jou heen staat en ligt. Ik heb een, hier een Indiaas orkeltje rechts van mij. Ja. Een snedum met bellen. Een bak met water, een kalimba, een triangle, water triangle. Um, een water triangle. Een uh, ja, water triangle. Ja, precies. Oh, speciaal uh, voor op Tussel. Yeah. Precies. Uh, Wawa-tubes, uh, temple bells. Wow, uh, wawa en tubes. hier een Noordse balken, een oud Fries instrument. Een klokkenspel. een Noorske balken. Uh, <laughs> en en zie want je speelde nu voor ons de watvogels. Mm -hmm. Welke vogels hoorden we zoal? Uh, nou, ik had uh, een paar uh, knoeten, zag ik voorbij komen. En ik zag een paar wilpen voorbij komen. En de rest was een beetje onverdefiniërbaar. Dus als je, als je dit, deze compositie op een andere dag weer zou spelen... zou die dan ook anders klinken? Ja. Dus elke keer is het ook een beetje wat jouw eigen sfeer. Ja, ja klopt. Ja, het, is, het is ook uh, ja, uh, met tijd te maken. Dus als je heel lang kan spelen, dan... dan kan komen er meer vogels het... voorbij. Zeker. Dus dan kan je mensen echt helemaal weg laten dromen... In, ja dat, ze op echt op het ja, dat is ook echt wat water zitten. Dat is al een klein beetje gelukt. Dank je wel. Oh, Welke vogels krijgen we straks nog? Uh, nou, we gaan straks het bos in. We gaan straks het bos in. <laughs> Geweldig. Dank je wel. Tot zo ziet ze. Um, ja, en weer een volgende genomineerde hier aan tafel. Hij was eigenlijk gestopt met schrijven, maar toen was er die hazelvorm die alles veranderde. koos van Zomeren, bekend van het bomenboek van uh, Otto's oorlog, uh, verdiepte zich drie zomers lang... In het geheimzinnige reptiel en zijn boek heet Het verlangen naar hazelworm. Koos van Zomer, goedemorgen. Hallo. Uh, ja, je, uh, hoe zat het? Nou, je was er toch met schrijven en toen hoorde je van de Jan Wolkersprijs en dacht je, ja, dat gaan kersen we niet. Kerstnagelprijs. Uh, ja, ja we er nog een boek ja, uit. Ja. Ik hoorde dat hij al dertig jaar was. Ja. Um, nee, zo is dat niet helemaal. Ik, dat was gewoon een restant bezigheden. Ik bedoel, ik was wel zwaar, min of meer opgehouden, maar ik was er nog en de hond was er nog en we deden onze wandelingen nog en begonnen hazelwormen tegen te komen en toen dacht ik, je kan ook je best doen om hazelwormen tegen te komen. En toen werd er steeds meer en uiteindelijk is dat in een boek uitgemond. En hoe erg moet je je best doen om een hazelworm te hebben? Je moet de hele zomer naar de grond kijken. Ja. ja, dat doe ik ook. Dus ik loop zes maanden naar de grond te kijken. En dan Heb je hond erop getraind? Op. Ja, ja de, hond, nou de hond is erop getraind dat zodra ik stil hou... En mijn hand naar mijn zak gaat om een zakboekje te pakken, hè? Dus een aantekenboekje, dan, dan gaat hij liggen, want dan hij, hij in zit zich niet voor ja. <lacht> Hij heeft ooit aan gesnuffeld en geconstateerd dat is niks voor mij. We moeten even voor de luisteraar even vertellen dat een andere genomineerde, Simon van de Geest, probeert zich nu op te dringen door het gesprek met, met Coen. Ja, ja, ja. Want Dit hij heeft een kre heeft krekels ja. op tafel gezet. Maar laat u zich niet afleiden. Maar die hoort u, die krekels van ja. Simon. Um, hoe, hoe kan nou, heb je nou huisstijl en keukentips om hazelwormen tegen te komen? weet eerst nog wat, net wat het precies is, zo'n hazelworm? Weet iedereen dat? Nou, een pootloze hagedis, hè? het is een hagedis. Het lijkt op een klein slangetje. Ieder, dat is uh, de meest voor de hand liggende vergelijking. Mensen die je tegenkomt, die zeggen... ik zie al mijn slangetjes liggen, die zien hazelwormen liggen meestal. Mensen verwarren het altijd met een slangetje, ja. Ja. Ja. ja. ja, dus daar lijkt het op. Maar het is een pootloze hagedis, dus echt een heel ander beest... En ja. wat moeten we doen om hem tegen te komen? Nou, wat ik zeg, uh, uh, zes maanden lang uh, van <laughs> naar grond <de> lopen kijken <laughs> en dan een beetje op de overgang van, van bos naar hei, van hei naar bos, in die rand, waar, waar, waar je volop keus hebt uit, uh, ik bedoel, waar de hazelworm volop keus heeft op plekken waar de zon wel en waar die niet schijnt enzovoort, enzovoort, waar het vochtig is, waar het droog is. Ja. En waarom verdienen de hazelworm nou een boek? Ja, welk beest anders? Uh, uh, ik zei al, het, het komt voort uit die wandelingen met, met de hond. En de meeste andere beesten zijn weg als de hond uh, het eraan komt. Alleen die haaswormen die zijn vaak zo. Er uh, zijn er ook heel snelle bij. De bewonnen beesten die helemaal voor zichzelf zorgen en, en weg zijn. Er uh, gebeurt ook wel dat. Dat je een hazenworm ziet en dat voor elke beweging die jij maakt, hij er ook een maakt. Dus die zit echt vanaf de grond met die kleine oogjes naar jou te kijken. En, uh, maar het, uh, het gebeurde ook wel dat ze echt heel sloom blijven liggen. Het zijn eigenlijk in essentie hele saaie dieren. En Volgens mij is dat ook de verdienste van het boek... dat het gewoon saai durft te zijn. Ja. God, die krekels die gaan steeds harder. Ja, ja. Joost heeft ze al een paar meter weggehaald. We ja, dat, dat Joost is alleen maar harder. Smijt ze bij die hons. haaien. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> nee nu springt Simon op, dat willen we niet. Nee, ja, dat heb ik niet gezegd. Maar misschien zijn ze nerveus van het gepraat over hazelwormen. Ja. Maar je zei, hè, die kleine oogjes. Is er contact met een hazelworm? Nou, dat beschreef ik net. Van, van, je hebt echt wel momenten dat je het gevoel hebt dat er contact is, ja hebben we momenten dat er totaal geen contact is. Dat je, ik, in het begin, het eerste jaar, heb ik wel eens tien minuten zitten kijken bij een beest... en toen gedacht: ja, hij is toch dood. En uh, die was ook dood. Dus, oh. ja. <laughs> en, maar het gebeurde ook wel dat er dan toch nog leven ja. in kwam. Ik bedoel, dan was hij dus niet eerst dood, dat is duidelijk. Ho, maar, hoe gaat het met de hazelworm in Nederland? Best goed. Redelijk goed. Voor, maar goed, dat het, uh, dus voor, uh, in de reptiele wereld gaat het met de hazelwormen redelijk goed... Het is een beest dat op de grond leeft en daardoor wel erg kwetsbaar is. Dus dat is eigenlijk ook wat je met zo'n boek dan eigenlijk wel wilt bevorderen. Dat mensen zich realiseren dat onze vorm van bodemgebruik... Uh, uh, met hardlopen, met fietsen, noem alles maar op... dat dat consequenties heeft voor beesten... die eigenlijk verder door niemand worden waargenomen of bewonderd of, uh, of noem maar op. Ja. ja. En het grappige is dat in jouw boek ook een andere genomineerde ten verschijnt. Zal het Rob Belsma zijn? Nou, zou het. Rob Belsma van de kan boek, je in mijn Kan in Nederland roofvogels? vijf minuten in de natuur met iemand praten... zonder dat hij zegt, maar Rob Belsma, die <laughs> ja. zei... Ja. Maar die ja. kijkt niet natuurlijk naar de grond, die kijkt meer omhoog. Ja, daarom ziet Rob er ook veel minder dan ik. Dus dat was ook een reden om, om, om, om, uh, om naar de grond te gaan kijken. Ja. Maar hij komt ze soms tegen in uh, opgegeten en afgetroven ja, ja, ja, variant. Ja, ja. Want dan kijkt, zoekt hij naar zijn roofvogels en dan ja. onder de nesten. Ja, in de nesten ik vind herinner me een zinnetje uit een brief van Rob van... Uh, uh, ah, ik zag er gisteren nog een vliegen, maar die zat dus in de klauwen van een van, van een <laughs> ja. uh, Nu zei je er straks het Jan Wolker. We hadden het over de Jan Wolkersprijzen. Ja, de, je zei die had er al veel langer moeten zijn. Uh, nee, nee, ik zei was hij er maar veel langer geweest. Ja, Jan, Jan Wolker zelf. Dat wel twee of drie keer gehad. En de Jan Wolker zelf, ja. Ook, ja. ook de prijs. En Jan Wolkers, Maar die prijs is, is dat iets? die prijs is nieuw. Uh, bedacht door ja. vroeger Volks Volkskrant, uh, wereld natuurlijk. Is dat iets onder natuurboekenschrijvers? Van, uh, nou, was er ja, maar, maar een prijs dat er zijn. Ja, nee, maar ik bedoel, leeft dat onder jullie? Onder jullie? Eindelijk een keer een. Uh, ik denk toch niet dat, een... dat ik met natuurschrijvers in, de, in het bos loop. Nee, daar weet ik niks van. Die komen niet wekelijks bij elkaar. Nee, het is gewoon mooi dat dat genre op deze manier aandacht krijgt. Want het is gewoon een genre. Het is gewoon een genre. Het is een heel breed genre. Daar getuigt die. De keuze van de jury ook van. Dus uh, ja, nee, dat, dat, is wel, uh, dat is wel leuk, absoluut. Ja. Ja. Leuk en, en terecht. Want Hartstikke we de gouden terecht. strop ja. hebben we ja. al hebben. Nog eens afwachten wie hem krijgt. Maar... <laughs> en dan ja. zeggen of het terecht is. Mm -hmm. <laughs> en dan zeggen dat het terecht is. Ja. <laughs> ja, nou was gisteren de geboortedag van Jan Wolkers. Wat is, wat is jouw herinnering aan hem? Nou, ik herinner me dat ik Jan Wolkers een keer op straat zag lopen in Denburg. Dat ik toen de reflex had om hem aan te spreken, dat ik toen dacht van maar die reflex heeft hij met mij vast niet. En dat ik toen, ik denk eigenlijk niet dat het uit bescheidenheid was, maar uit angst dat hij mij niet zou kennen, uh, dat ik hem niet heb aangesproken. Dus je bent er voorbij gelopen, hij is mij voorbij gelopen. <laughs> was jij daarbij, ik mijn, Carina? Ik heb me de gelegenheid gesteld nee. om mij voorbij te lopen. Ja. Ik denk het niet. Jammer ja, eigenlijk. Ja, ja dat natuurlijk zonde. ken die ken die koos, uh, koos Columns wel uit. Uh, NRC over koeien. Ja, en, maar uh... daar stonden geen foto's bij? En, uh... Uh, nee, en uh, Jan vond het wel prettig om ongestoord boodschappen te kunnen doen. Nou, dus dat vermoeden had Dat had, had, ik had ik je al ja. erg goed gedaan Dan heb je de juiste keuze gemaakt. Oh, okay, eh, Hazelwormboek is er nu uh, is ooit e half ja. aangekondigd te stoppen. Is het echt de laatste? Vroegen wij ons af. Het laatste boek? Mm -hmm. uh, nou, ik denk het eigenlijk niet. Nee, nee. nee. <laughs> nee. nee ja, ik leef nog steeds en de hond. leeft leef nog steeds en, ja. Je dus er wordt geschreven. Snelie ligt op een kantoortje hier ergens, hè? want ja. mocht hij mocht Ekomar in. Hij mocht niet in het aquarium. <laughs> wij gaan um, even door naar een andere genomineerde, die, uh, die hier niet is. En die het boek heeft geschreven Wanhoop Nooit aan Vooruitgang. Dat is de titel van de bloemlezing van brieven van, uh, aan, uh, van Jack P. Thijssen. Een van de vijf genomineerden voor de Jan Wolkersprijs. Marge Koussel, samenstelsel van het boek. Zij doet als biologe onderzoek naar de geschiedenis van de natuurstudie en natuurbescherming in Nederland. Ja, en de bioloog en onderwijzer Jacques P. Thijssen was natuurlijk de grondlegger van die natuurbescherming. En een gedreven brievenschrijver over het leven van Thijssen en zijn boekenplanken aan publicaties, zijn boekenplanken aan publicaties verschenen. Uh, maar aan zo'n correspondentie is weinig aandacht besteed tot het verschijnen van het boek van Marga En Henny Radstaak praat met de samenstelster. Eerst maar eens die titel Marga, wanhoop nooit aan vooruitgang. Ja, dat is een typische uitspraak van Thijssen. Hij uh, gebruikt deze zin letterlijk in een brief aan uh, Verkade. Aan meneer Verkade, de uitgever van zijn albums? Ja, ja, ja, daar had hij heel goed contact mee, al vanaf het eerste album natuurlijk. En daar bleef hij tot aan zijn dood mee uh, corresponderen. En uh, zijn laatste brief is ook gericht aan uh, Verkade. De laatste brief die hij schreef de avond voor zijn dood. En daar staat dit zinnetje in. Niet in die laatste brief, maar in een van zijn andere uh, brieven. En hij gebruikte die uitdrukking vrij veel. En ik vond hem nogal typerend voor Thijssen. Waarom? Hij probeerde altijd um, de positieve kant van de dingen te zien. En dat lukte hem eigenlijk ook. Hij had een uh, groot vertrouwen en een enorme visie. En uh, hij wist daarmee andere mensen te overtuigen. Brieven van Jack P. Thijssen, bezorgd door Marga Coussel. Ja, dat klopt. De verdienste van het boek zitten natuurlijk in de brieven. Want Thijssen was echt een uh, groot schrijver. Hij schreef heel makkelijk. Hij schreef naar allerlei soorten mensen, jong en oud. En hij wist aan iedere schrijver, iedere adressant wist hij de juiste toon te treffen. En dat vind ik ook heel opvallend. Hij schrijft dus naar jonge kinderen, naar scholieren... maar ook naar wetenschappers en naar natuurbeschermers. Hij schreef dus naar iedereen eigenlijk op een hele persoonlijke manier. Zullen we een voorbeeldje eruit pakken? Hij schreef veel aanvankelijk aan um, Frederik van Ede... de schrijver en psychiater. En daar schrijft hij hij in op um, 11 mei... 1897, waar de heer van Ede. In het Vondelpark zingen we al twintig verschillende zangvogeltjes. Kijk nu ook eens uit naar het spotvogeltje. Geel buikje, groene rug. En als het bekje open gaat om te zingen, dan is het daarbinnen mooi oranje. Met hartelijke groeten, ook aan mevrouw en Hans. En zo gaat het het hele boek door. En wat dan opvalt is, het is meer dan een eeuw geleden geschreven... En het leest nog steeds zo makkelijk lekker weg. Ja, hij schreef heel direct. Niet met veel omhaal. En vaak ook nogal geestig. En um, ja, het, het is een, nog in de oude spelling. Maar het leest eigenlijk nog steeds alsof hij het gisteren heeft geschreven. Hoe kan dat? Hij schreef um, alsof hij met de mensen sprak. Het was niet geforceerd. Het was ook niet zweverig. Het was op een prettige manier to the point en zakelijk, maar wel met kleine grapjes tussendoor. En uh, hij stimuleerde ook veel mensen. Hoe zijn al deze brieven nou bewaard gebleven? Waar heb je die vandaan gehaald? Er zijn uh, in de loop der jaren veel brieven bij de Hemels en Stichting gekomen. Daar liggen de meeste. sommige in kopie en sommige in het origineel. Die komen uh, dan van de ontvangers van die brieven ja, vandaan? Ja, ja, want de brieven die hij zelf... Ontving, die zijn er veel minder van bewaard. En dat komt ook omdat hij dus, dat schrijft hij ook in zijn brieven... daar maakte hij de kachel mee aan in de oorlog. Dus okay. <laughs> daar, daar zijn er helaas wat minder van. Maar de, de brieven die hij zelf schreef, die hebben veel mensen... die waren er toch wel trots op. Want Thijssen was ook al in zijn tijd een bekende Nederlander. En die brieven zijn goed bewaard. En die zijn zo successief uh, bij de Hemels en terecht terechtgekomen... En ik denk alleen dat hij, behalve de 700 brieven die ik heb bekeken... heeft er zeker veel meer geschreven. En ik, ik vermoed eigenlijk dat hij wel 7000 brieven schreef. Ja, tien keer zoveel. Ja, hij schreef heel makkelijk. En hij schreef er zo twintig uh, op een dag. Had hij nog tijd voor iets anders? Ja, hij kon met weinig slaap toe. Hij ging al heel, stond altijd heel vroeg op en ging naar buiten. En dan ging hij een paar uur werken. En hij was een hele productieve man. En wie Jak P. Thijssen zegt, die zegt natuurlijk Tessel. Ja, op vrij jonge leeftijd is hij uh, onderwijzer geworden op Texel. En hij heeft natuurlijk een prachtig album geschreven over Texel. Hij, is, uh, hij heeft echt Tessel heel erg gepromoot. En je hebt uh, in de archieven ook een geluidsfragment gevonden van Jak P. Thijssen. Ja, en daarin wordt hij geïnterviewd door de journalist Gustav Ksob... Dus een van de eerste Nederlandse radioverslaggevers, ja, volgens mij. Ja, van, van de AFRO. Ja. En een bekende stem. De heer Thijssen staat het domelijk naast me. En ik prijs me gelukkig dat ik hem enkele vragen mag stellen. Meneer Thijssen, in de allereerste plaats, is het waar dat u Texel hebt ontdekt? Nou, meneer Job, dat is niet, niet waar hoor. Dat wordt erg veel gezegd. Maar toen ik 47 jaar geleden op Texel kwam wonen. was de oude van Ede, de vader van de dichter Frederik van Ede, daar al geweest. En die had daarover geschreven. Dus toen ik daar op Texel kwam, uit Amsterdam vandaan, uh, was ik wel gewapend om, om Texel te zien. Het hele eiland dat herbergt zowat honderd verschillende soorten van broedvogels. Maar ik moet u dit wel zeggen: dat Texel lang niet alleen belangrijk is om zijn vogelwereld, maar vooral ook om zijn plantenwereld, om zijn mooie duinformaties, om zijn mooie slikstranden en ook om de prachtige cultuurvorm, om zijn mooie mensen... om zijn brave mensen, om zijn mooie boerderijen... om zijn heerlijk bedrijf. Het is werkelijk een, niet alleen een vogelparadijs... maar je zou kunnen zeggen... een van de, een van de toppunten van Nederlands schoonheid. Een mooi fragment. En zijn, zijn, ja, zijn, zijn adagium, zijn spreuk, wanhoop, nooit aan vooruitgang... Ja, dat is wel een mooie om uh, in je achterhoofd te houden. Ja, dat is... Uh, <laughs> Ik denk dat dat wel... Hè? wel zinvol is en ik denk dat, dat het ook in deze tijd... wel um, de goede manier is om, om naar de natuurbescherming te kijken... Andy Radstaak En uh, Marge Koussel over het prachtige boek... Wanhoop Nooit aan vooruitgang over de brieven van Jacques P. Thijssen. En nu weer naar een andere genomineerde. Ja, bijen. De zesvlekkige groefbij, de kleine slanksprietmaskerbij of uh, wat dacht u van de behaarde bijenwolf. In Nederland komen maar liefst 358 soorten voor met de gekste namen. Uh, nou, wij kennen natuurlijk vooral de honingbij. Maar één van de Jan Wolkers genomineerde is een boek. Nou, zeg maar het standaardwerk over... Nederlandse bijen. Aan tafel twee van de schrijvers, want er zijn er heel veel: Hans Nieuwenhuis en Theo Peters. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie mogen dicht bij de microfoon, uh, okay. bij de microfoon gaan zitten. En zijn jullie nou allebei echt veldmannen? Of is de een meer schrijver en de ander. Uh, de nee. man die op zijn knieën en met het net door de bossen In principe zijn we rond. allebei uh, echt veldmannen. Dat begint het natuurlijk mee. Ja. En, uh, ja, ik heb de laatste jaren wel weinig minder uh, in het veld gezeten dan. Uh, door dat schrijven van het boek ja. natuurlijk. Ja. Theo, we, we zijn 358 soorten. Um, heb, heb jij nou een soort gezien die Hans nog niet gezien heeft? Vast een zeker. <laughs> ja. Hans, ben jij jaloers op de lijst van Theo? Jawel. Wie heeft ja, de langste? Ja, ja. Theo, ongetwijfeld. Nou, ik heb een klein voordeeltje. Want ik heb uh, ook de collecties mogen bekijken uh, voor dit boek. Uh, uh, dus dan loop je gewoon alle collecties in Nederland af. Uh -huh. natuurhistorische collecties waarbij je opgeprikt staat, onder andere. dan trek je al die laadjes open. En dan trek je die laadjes open en dan kijk je of, of ze goed gedetermineerd zijn... en dan komen ze in een computerbestand terecht... En dan kun je er straks mooie verspreidingskaartjes ja. van maken. Dus die tellen dat, dan dat... ook mee voor jouw lijst? Ja. ja. Dus ik heb ze, ja, ik dus heb ja, ze niet ja, altijd... Een beetje valsvijgen. Ja. Ja. En hoeveel, hoeveel, heb je er dan, Hans, hoeveel heb jij er dan bijvoorbeeld zien vliegen van die 358? Ja, ja ik, ik vind ik het, het getal zo bijzonder. In vorige want... uitzending heb ik een vreselijke uitspraak gedaan. Namelijk dat ik er 200 zou kunnen herkennen. En ik word s'nachts nog gillend wakker. Dat is schromelijk overdreven. Ja. Ja. Als ja, want, ik want ben, we hadden die al opgegeven bij Wedder Dat. Ja, precies. Ik denk, dit moet ik. dus nu heb je de kans om dit te voorkomen. En het waren er, 50 er misschien oh. Nou, twee. Ja. Ah, kom, honderd moet ja, lukken, Hans. Ja, ja. Toch? Ja. Maar moet je horen, mijn interesse ligt meer... in uh, met een stoeltje in het veld. En dan maar kijken wat die beestjes doen. En in het begin zat ik natuurlijk altijd met een netje achter die dingen aan. Want ja, je weet niet hoe ze heten. En bijen zijn heel moeilijk uh, in het veld op naam te brengen. En nu uh, ben ik waarschijnlijk ook met, heeft dat te maken met de leeftijd... ik ben emotioneler geworden. Als ik nu zo'n vrouwtje zie vliegen met die stuifmeelklompjes... dan kan ik er niet meer vangen. Want dan denk ik, oh god, die is nou weer bezig met het vullen van zo'n cel... en die laat ik leven. Ook al ken ik er niet... Ja, ja, ja dat is waarschijnlijk de leeftijd, de Theo. Want jij maakt ze nog gewoon dood. Ik eh, ren er gewoon achteraan. Ja, dat was ik al bang ja. Ja. <laughs> Het is wel bijzonder dat hier eigenlijk de verschillende boeken... en sferen van vandaag bij elkaar komen. Want wat je nu beschrijft, daar herken ik ook heel erg Jan in. Ik kijk naar Carina. He, ja. op zijn knieën ja. en kijken naar die beestjes. En ja. wat jij nu ook beschrijft van... ja, moet ik nou vangen of vrijlaten ja. of... He, dan, herken ik ook wel iets van het boek van Simon van de Geest, van Spinder. Dus Ach, ja. Ja, ja, ja, dat is, dat is ja, een mooi boek. komt allemaal ja, bij elkaar. Mooi, ja. Ja. Ja. Nou, we hebben er meer dan 20, ik wou bijna zeggen meer dan 358... maar dat is niet waar, meer dan 20 mensen meegewerkt aan het boek. Maar hoe is dan die rolverdeling gegaan? Uh, ja, we hebben gewoon de beste Nederlandse bijkenners bij elkaar... gezocht natuurlijk om, uh, om uh, sowieso aan het boek mee te werken. Mm -hmm. En daarna is er gewoon uh, een, een, een soort verdeling van de ene kent toch wat beter bepaalde bijengroepen dan de ander. En zo hebben we dat eigenlijk verdeeld tussen twaalf mensen. En er zijn er ook een aantal bijen die maar een paar teksten hebben geschreven. Maar er zijn er ook die echt gewoon uh, ja, een hele reeks uh, voor zich genomen hebben... Om, omdat, omdat die wat meer tijd hadden. Of... Ja. ja. En zijn ja. alle bijen dus ja, gecoverd door een expert in Nederland? Uh, in principe wel, Ja? Ja, ja. ja. ja. En hoeveel van die, van die 358 soorten kun je nou gewoon als gewone wandelaar... gewone vroege vogelsluisteraar tegenkomen? Nou, dat ligt er aan waar je natuurlijk naartoe gaat. Ja, nou wandelend uh, zoals door, je hierdoor, ja. door Ik noem maar iets van Texel uh, Duining gaat, ja. Ja. bijvoorbeeld. Jakpe volgens volgend. Jakpe uh, nou ja, de Tesselse Zandbij kun je de de tegenkomen. Zand, hè? Dat, ja, dat, is, dat is natuurlijk ja. een van de top, toppers van ja. Tessel bijvoorbeeld. Uh, de boswachter van Texel ook uh, of een van de boswachters van Texel... Uh, Erik van der Spek die, die is ook heel actief met bijen. Dus die, die zit ook in onze groep tegenwoordig ja. uh, uh, van bijenspecialisten. En de Tesselse Zandbij maar. komt alleen op Tessel voor? Of? Uh, nee, nee, niet alleen. Nee. Hij, hij heeft nog een aantal gelikte elders in het land. Maar in Tessel is hij wel zo algemeen dat je hem daar veel makkelijker kan vinden dan elders in het land. Of zegt de boswachter van Ameland. Preciteert hij aan ons als de Amelandse ja, ah, Nee hoor, nee, nee, nee, nee, dat lukt hem niet. Nee. Hans, je hebt uh, een deel van de verzameling bij je, hè? Wat nou, heb je meegenomen? Ik heb, ik heb, uh, eerst wil ik jullie dit nog laten zien. Het is niet genomineerd. Het heet Bea, Bea, Bea Blij. Bea en het opvallende, en daarom hebben wij nog veel werk te verrichten... als bijenmensen. Ja. Wat valt je op als je naar Bea kijkt? Bea heeft, is, op de omslag. Het is een kinderboekje en Bea heeft een ja. uh, grote neus. Ja, Bea heeft maar oh, vier Bea. pootjes. En Bea heeft maar drie pootjes. Oh, dus drie de, pootjes zelfs. Nee, zes pootjes moet ze hebben. Ja, ja maar, maar ze heeft hoeveel, maar vier. Dat viel me vier? Op. Ja. Ah, kijk, nou, ja. daar gaat het al mis. En, en hoeveel paar vleugels heeft Bea... Ik zie twee vleugeltjes. Ja, Eén precies. Paar, ja. En Maya erbij, ken je die? Zeker, met Willy. Ja, en hoeveel vleugeltjes heeft Maya? Uh, twee. Ook twee. Ja. Dus Maya en deze Bea, dat zijn gewoon vermomde bijen. Ja. Dat zijn zweefvliegen. Want vliegen hebben twee. Vleugeltjes en bijen hebben er vier. Nee, dit is gewoon vol, volstrekt dus de pedagogisch onverantwoorde educatie ze moeten je... deze Dit soort boekjes ligt ook in de uitverkoop. En, en, Bea en Maya ja. moeten ze van het scherm halen. Want ja, dat is, dat er is komt ook een kabouter in voor. Ja, en, zonder het is, baard. Heet, ja. het, het, leuke, het leuke wel is dat dit een solitaire bij is. Hè. Wij kenden de honingbij natuurlijk als sociaal beest. Maar Bea doet alles alleen. Ja, ja. Het is volstrekt dat, onrealistisch. Nee Dat klopt. Nee, nee maar dat, het is geen echte bij. Nee. Ja, precies. Nee. Nee, okay. Maar er zijn maar, solitaire bijen. Ja, er zijn de, soli ja. Wilde, wilde solitaire bijen, ja. Ja, ja. Het merendeel van de bijen is solitaire. Ja. Zelfs ja. Van, die, uh, van die 358, om maar een getal te noemen... zijn er 40, denk ik, min of meer sociaal. En de rest is allemaal solitaire. Ja. Heren, is nu met dit boek, het is een fantastisch boek, en alles staat erin. Is nu gewoon voor eens en voor altijd alles over de bij geschreven en verschenen? Zijn we nu nee, klaar? Nee nee, nee, nee, nee. Dit is een eerste stap, hè, Hans? Ja. Toch? Ja, Toch? Ja, een eerste, eerste grote stap wel, eerst, denk ja. ik. Ja, ik dat maak was... de tweede waarschijnlijk niet meer mee, maar <laughs> dit is de eerste stap. Nou, ik mag hopen dat je die nog meemaakt. Okay. Maar wat staat hier wat, nou niet wat, in ja. over de bij? Zeg het al nu gelijk maar. Nou, dan weet dan, je, je kan je voorstellen, we hebben ook geprobeerd om een aantal dingen, paringsgedrag bijvoorbeeld. Uh, tegen de achtergrond te zien van wat de moderne biologie over paringsgedrag denkt. Vooral dus evolutionair. Hoe zijn die dingen ontwikkeld? En dat staat natuurlijk nooit stil. Nee. Dus je kan je voorstellen dat, de, dat die theoretische hoofdstukken... dat die rijker gaan worden. De, de, de brillen waarmee we naar bijen kijken kunnen veranderen. Precies. En, en, en daarmee dus kan er weer ja. toch weer nog weer en een hopelijk, komen. En uh, hopelijk komen er dus <tus> nog wat soortjes bij, hè? En dan oh, komt er is... misschien ook weer een nieuwe bij, bijbel bij. Hans <laughs> <laughs> <lacht> <lacht> <lacht> Nieuwenhuis en Theo Peters, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, graag gedaan. Ja, we gaan nog even weer naar Sietse luisteren. En hij heeft het ons al eerder aangekondigd. We gaan samen met Sietse Pruiksma het bos in. Vogels. De ja, bosvogels. Houdt u hem in de gaten. Hij heeft vast een website en het is geweldig om een keer te zien optreden en performen. Wij gaan naar Rob Buiten, want die staat met Arthur Oosterbaan, conservator hier van Ecomare. En Christine Koersen, verzorgster van de bruinvissen, bij de bruinvissen dan, denk ik. Rob? Ja, niet met Christine... Oh. Ik uh, sta met José Kemper zaak ik bij de bruinvissen. Ja, het grappige is dat Ecomare, dan denkt iedereen meteen aan zeehonden. Maar er zitten hier twee bruinvissen. En dat is eigenlijk minstens zo leuk. Zo niet nog veel leuker, José Eigenlijk wel een beetje, hè. Ze zijn veel gezelliger hoor dan die zeehonden. Het zijn hele sociale dieren. Ja, want bij de zeehonden staan overal bordjes van kijk uit deze dieren bijten. Bijten, niet aaien. Je hoort ze ook af en toe even blazen, ja. de bruinvissen als ze bij jou ja. bij de visjes komen halen. De ademhaling is eigenlijk het enige stok wat je van ze hoort. Ja. Ook, ook in het wild. Als je in het wild bruinvissen gaat spotten. Ja, je moet heel goed luisteren. En dan, uh, dan zie je ze. Want uh, die, die geluiden die ze onder water maken, die ultrasonengeluiden, nee, daar die hoor je, we... horen wij niks van. Nee, nee. we hebben, wij hebben Michael. We hebben twee bruinvissen, Michael en Berend. Nou, Michael, als, hij, als we echt aan het trainen zijn en ze voor ons komen liggen. Dan hoor je ze heel hoog piepen. Ja. <laughs> Doet nou niet nou. hoor. Er is net een beetje een cavia geluid. En dan vind hm. ik het gewoon heel gezellig. Maar verder hoor je ze niet. Alleen die ademhaling. Weer en weer. Is echt geweldig nieuwsgierig. Ja, dit, dit, het lijken dolfijntjes. Ja. Het zijn niet echt dolfijnen. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat is ook iets uh, eigenlijk de eerste zin als wij de presentatie geven. Van... Ja, het wordt geen spectaculaire show, want het zijn geen dolfijnen. Nee, precies. Het zijn eigenlijk mini-walvisjes. Het zijn mi mini-walvisjes, mini ja. Dat zeggen we dan ook. Uh, wat nou, wat geef je ze te eten uit. nu? Ik geef ze nu sprotjes. Heel klein visje, heel voedzaam visje. Nou, en als... Uh, ja, Slagroom, uh, op Slagroom op het toetje. <laughs> hebben we wat dikke haringen. Een grote dikke haringen. Ja. Ik, ik laat jou het, het voeren even ja, alleen goed. afmaken. Want ze zijn toch een beetje onwennig van uh, die rare man met die microfoon. Het het, maar ze vinden die het ook wel leuk hoor. Ja, nieuwsgierig genoeg <laughs> ja. hè. Nee, want uh, die haring dat is uh, het uh, codewoord waarvoor we bij Arthur Oosterbaan uh, aansluiten. Want uh, behalve deze haringjes die José nou uh, aan de bruinvissen voert. Hebben jullie hier binnen nog een display met een jukel van een haring? Ja, een haringkoning. Nou, Dat is dus de, de meest bijzondere fonds die we in jaren hier hebben gehad. Dat was dus een vis die uh, nog nooit in Nederland eerder was aangespoeld. En er spoelden er twee tegelijk aan. Eentje op Vlieland en eentje op Texel. Maar wat is een haringkoning? Dat is dus een diepzeevis, oceanische vis. En hij uh, leeft uh, in alle oceanen van de wereld. En uh, hij uh, heeft een, een, dus een enorm lang beest. En ja, hoe lang? Ze, nou, ze kunnen 11 meter worden. Die van ons waren 3,5 meter. En uh, ze hebben een kroon op de kop. Een, een rode, vlammende kroon van rugvinnen. Uh, ze zijn ontzettend langwerpig. En uh, ja, het zijn hele geheimzinnige dieren. De, vri, de vissers zeiden vroeger dat als je een harenkoning vindt en je legde hem weer terug... dan werd je dus levenslang beloond... Met overvloedige uh, haringvangst. De overvloedige vangst van de, de kleine van, van, Ja, uh. hij was de koning van de haring. En de Chinese zeedraak of naga is dus ook van de haringkoning afgeleid. Maar is, is het echt een compleet andere vis? Of is het inderdaad ja, echt een, een, een turbo-haring? Turbo nee, het is echt een totaal andere vis. Hij heeft in feite helemaal niets met haringen te maken. En we weten gewoon heel weinig van uh, hoe dat beest leeft. Ze spoelen heel vaak in stelletjes aan, hier ook. En vorige week in Californië ook. Uh, waren, waren ze ook uh, aangespoeld. Ja, er waren ook foto's in de krant. Hè? Dan zag je net, ja, een man ja. of acht uh, met ja. uh, een haring in de hand. Ja, ja, ja, ja, zulke foto's hebben wij hier ook gemaakt. En, maar die haringkoning... Uh, ja, ze, ze, ze, ze blijven kennelijk in groepjes bij elkaar. Maar hoe dat precies zit, weten we niet. Uh, sowieso, als hij aanspoelt... Ja, dan, dan zijn ze dus uh, volledig uit de koers. Het is een diepzeevis. Er is één... Filmopname, die laten wij hier ook zien, want we hebben een prachtig model met uh, de tentoonstelling uh, ervoor. En uh, daar zie je dus hoe een Haringkoning zwemt. En hij zwemt niet met zijn lijf, maar alleen met zijn rugvin. Dus hij houdt zijn lijf helemaal stil? Ja, hij houdt zijn mm. lijf helemaal stil. En waarschijnlijk heeft dat te maken met hoe hij aan zijn voedsel komt. Dat hij, hij wil dan niet dat uh, aan de voorkant is hij namelijk zo uh, verticaal helemaal plat. Hij heeft bijna geen dikte, zeg maar. En dan valt hij niet op. Maar aan maakt de maakt hij zichzelf heel klein. Ja, dan ja. maakt hij zich juist weer heel klein. En aan de zijkant is hij dus ontzettend indrukwekkend. Oké, okay, nou ga dat ook allemaal zien als je in Ecomare bent. Een prachtig model van de haringkoning. Wij gaan over naar een andere koning. Er zitten vijf potentiële kroonprinsen beneden te wachten. Eentje gaat zo tot koning van het natuurboek gekroond worden. Ja, het is zover... We gaan een bekend bekendmaken. De winnaar van de allereerste Jan Wolkersprijs voor het beste natuurboek van Nederland. Aan tafel drie juryleden die vreselijk hun best moesten doen... de afgelopen weken om niets te verklappen. En, en hier voor mij ook de uh, vier genomineerden. En Veide Marge Koestel is er niet bij, maar zij is ook genomineerd. Vijf genomineerden voor deze prijs. Uh, juryvoorzitter Jan van der Gronden. Hou ons niet langer in spanning... Nou ja, het officiële juryrapport beslaat ruim drie volgeschreven pagina's... met onze meningen over de vijf genomineerde boeken. Met uiteraard veel complimenten, want de natuurboekenoogst... was groot en van bijzonder hoge kwaliteit. Maar ik ga die drie pagina's niet letterlijk voorlezen. Dat duurt te lang. U kunt ze op de website van Vroege Vogels vinden. Ik zal een soort van afvalrace toewerken naar de winnaar. De vier boeken die het net niet gehaald hebben, zijn ex-eco op de tweede plaats geëindigd. Ze hadden allemaal de prijs verdiend, dus de volgorde waarin ik ze opnoem is willekeurig. De eerste afvaller. Een mooi verzorgd boek met bijzondere teksten van een heel bijzondere man. Het zijn de brieven die Jacobus Pieter Thijs in de eerste helft van de vorige eeuw schreef. Marga Coussel bezorgde de brieven, voorzag ze van een context en van deskundig commentaar. Het is eigenlijk verplichte kost voor iedere natuurliefhebber. De even praktische als vrije verwoorden over pijnzinken van een van de grondleggers van de moderne natuurbeweging. Ook de bijenbijbel heeft het net niet gehaald. Theo Peters en Hans Nieuwenhuizen maakten het elfde deel in de unieke serie Nederlandse fauna. Die hele serie had de prijs kunnen krijgen, en anders wel dit ene kloekendeel... deel met alles wat je over bijen zou willen weten. Lees het. En je wordt bij een aficionado voor het leven. Nog drie kanshebbers zijn erover. En nu moet ik ook Rob Belsma teleurstellen. Voor zijn gehele werk kreeg hij eerder dit jaar al de Edgar Donkerprijs... maar ik had hem ook deze prijs graag gegund. In Nederland is er maar één Rob Belsma. Zijn werk is in de natuurwereld bekend. Zijn scherpe tong soms berucht, maar met dit boek heeft hij zich ook als schrijver van een groter publiek bewezen. Simon van der Geest en Koos van Zomeren zitten nu op het puntje van een stoel. Wat doen we, heren? Samen delen. Nee, de jury is onverbiddelijk. één van de twee. De oude meester van het Natuurdagboek... of de snel reizende sterren van de jeugdboekenschrijver. U moet in elk geval... Beide boeken lezen. Koos van Zomeren ontsluit met zijn literaire dagboek over de hazelworm. Het verborgen leven van de pootloze hagedis. Uw wandelingen zullen nooit meer dezelfde zijn. De blik vernauwt tot de kansrijke randen van het pad vlak voor u. Of wordt het toch Simon van der Geest met zijn spannend geschreven jeugdboek... dat in woord en beeld krioelt van de insecten. Dames en heren, de eerste Jan Wolkersprijs voor het beste natuurboek gaat naar... Spinder van Simon van der Geest. Ik heb nog nooit zo'n verbaasde blik gezien op iemands gezicht. Hij no. nou, slaat dus zijn handen voor zijn hart. Ja, dat had ik echt, echt niet verwacht. He? <laughs> Carina heeft bloemen voor je en... Kijk eens, Simon, nou, een ruiker, van harte gefeliciteerd. Je verdient het. Nou. Ik zit het echt. Karine, geef Kijk, daar komt... En scheur hem open. Doen jullie het samen? Nee, wordt Er wordt hier een... Een portret speciaal voor de winnaar gemaakt door Sigfried Woltheek. Ja, ik zag er al een plaatje van staan. Ik dacht, dat geld kan me gestolen worden, maar die prent die willen. Snel, op, joh. Dat scheuren. Het zit in bruin papier verpakt en het wordt nu opengescheurd. Karine helpt even mee, Joost helpt mee en... Er zit wel trillende omhoog. vingers, trillende handen. Oh, daar nou zit er een heel dik stuk karton omheen. Oh, Dat is ja. radiotechnisch helemaal niet praktisch. Dus maar hij we zien gaan dat zien dat die op zijn kop staat. Ja hoor. Oh. Oh. Ja, maar het is geen. Ik stel voor dat we zo even nog over het schilderen, oh. over de tekening, de oh, andere okay. oh. Het zijn allemaal lievelingsinsecten staan. Ja, Ga nog even zitten. Ja. Zullen wij nog heel even. Want Johan was bezig met een lofdicht op, uh, op Simon. Oh, ja, ja, ja. Uh, Johan, heb, heb je nog enkele woorden? een nou, hele, hele korte toelichting misschien. De, de jury bestond uit een, een even aantal leden en bereidde zich voor op het ergste. Marathonzittingen bijvoorbeeld om stakende stemverhoudingen te doorbreken. Maar dat bleek allemaal niet nodig, we waren er snel uit, unaniem en zonder aarzeling. Even ontstond er nog twijfel toen hetzelfde boek onlangs de Gouden Griffel ontving voor het beste jeugdboek. Moesten we om die reden toch één van de andere genomineerden naar voren schuiven... Natuurlijk niet. Simon van der Geest ontving aan het begin van deze oktobermaand... de prijs voor het mooiste Nederlandse kinderboek... maar daarbij speelde de beschreven natuur slechts een bijrol. Voor de jury gold de passie voor de natuur als belangrijkste criterium. Spinder is een verrassend, prachtig geschreven en spannend dagboek... van de jonge Hidde die met zijn broer Jeppe een slopende oorlog voert... om een verborgen kelder. En in die kelder koestert Hidde, bijgenaamd Spinder... een bijzondere insectenverzameling... De jongens delen samen al jaren een gruwelijk geheim dat de lezer van het dagboek langzaam gewaar wordt. Op elke bladzijde krioelt het onheilspellend van de spinnen, tornkever's kevers en geleedpotigen. Ook voor de juryleden die strikt genomen de doelgroep van dit boek zijn ontgroeid was er geen twijfel mogelijk. Zelden lazen wij zo'n spannend boek waarin de vaak minder beminde regionen van het dierenrijk even treffend als prachtig werden beschreven. Gefeliciteerd. Yeah. <laughs> Grote grijns op het gezicht. Van maar en we horen natuurlijk voortdurend de kregels van Simon er nog tussendoor. Ja, en wij als volwassenen kunnen Spinder dan wel... het, het leukste en spannendste natuurboek van het jaar vinden. Maar uh, het is eigenlijk een boek voor uh, kinderen. Vinden zij dat net zo spannend goed geschreven en leuk om te zien? Guus van der Zanden uit Breda is tien jaar. Hij leest het liefst uh, Donald Duckies. Maar Spinder heeft hij al twee keer gelezen. Dus dat zegt wel iets. Drie keer hoor Drie inmiddels. keer inmiddels. Drie keer inmiddels. En voor net Paramoor leest hij een klein stukje voor. Ik liep de trap op en probeerde het luik omhoog te duwen. Er kwam geen millimeter beweging in. Het zat potdicht. Er moest iets zwaars op hebben gezet. Hoe ik ook duwde en beukte, het zat pot en potdicht. Ik rende naar beneden, klom op een stoel... en probeerde het rooster los te morren. Maar dat zat natuurlijk muurvast en dat wist ik eigenlijk ook wel. Jeppe heeft het heel sneaky uitgedacht. Man komt morgen pas thuis... Die vuile rat kan me hier de hele nacht laten zitten. Lekker broertje is dat, hè? Ja, het is wel spannend. Vertel eens, waar gaat het verhaal over? Uh, het gaat over twee broers die een oorlog hebben over een kelder. De ene broer die wil in zijn kelder een drumstel... zodat hij daar kan repeteren met zijn band. En de andere broer heeft daar een geheim lab met allemaal insecten. En die ene sluit de ander op? Ja. Dat is niet niks, hè? Nee. Waarom vind je het zo spannend? Omdat je eigenlijk nooit zeker weet of um, die kelder een trumstelkelder wordt... of dat die blijft van heden. Want daar gaat de oorlog over, hè? Ja. Vindt het er mooi uitzien in het boek? Uh, ja, ik vind het er leuk uitzien. Want je ziet ook wel dat het een schrift is. Heb je het in één ruk uitgelezen? Uh, ja, in twee dagen of drie. Ik vind het wel een goed boek. Ja? Um, want het is heel spannend. Maar er zitten ook wel leuke stukjes in. Je kan er ook wel om lachen. Ja. Kan jij je voorstellen dat je zo'n ruzie zou krijgen met je zusjes? Uh, nee, eigenlijk niet. Want mijn oudste zus die heeft heel veel huiswerk. Dus die zou er eigenlijk geen tijd voor hebben. En mijn jongste zus zou het nooit lukken. Top, wat dus. zou er nooit lukken? Nou, om mij op te sluiten. Je bent het te slim af. ja. Ja, dat was Guus van der Zande uit Breda, een fan van, van Simon van der Geest. Drie keer gelezen, denk Ja, meestal is zo'n boekenbrek een check, een check het belangrijkste. En die is natuurlijk nu ook fantastisch, 5000 euro voor de, voor de winnaar. En daarbij een prachtige tekening van de hand van Siegfried Woldhek. En Siegfried, kun je, ja, kun je hem zelf even beschrijven? Het is een portret van een paar hele mooie insecten. Een vliegend hert staat erop. En een bidsprinkhaan En een zabelsprinkhaan En een zweefvlieg. En als je goed kijkt, ontwaai je op de achtergrond ook nog een schrijver. simon van de Geest. Ja, en daarin voel jij je natuurlijk thuis. Want jij bent de tekenaar en schilder van, van uh, literaire portretten in Nederland. Uh, hoeveel heb je er al gemaakt? Oh, 1500. En, en, en deze jonge schrijver was nieuw voor jou? Ja, die was nieuw. En, en ook leuk omdat hij iets met natuur heeft. Het is natuurlijk toch zeldzaam dat mensen uh, iets hebben met de natuur... en daar zo mooi over kunnen schrijven. Dus uh, buitengewoon groot genoegen. Wist dus je meteen hoe het eruit, moest gaan zien in je hoofd? Ja, een beetje wel, want uh, Simon schrijft zo mooi over die insecten. En ik vind het altijd fijn, uh, Rob had het daar ook over eerder in de uitzending, Rob Belsma. dat mensen het over iets anders hebben dan alleen die namen en het dan aftikken en weer verder gaan. Als je, als je kijkt, dan zijn die namen soms een leuk hulpmiddel, maar dan is er zoveel meer te beleven. Aan uh, in dit geval insecten. Het is natuurlijk jammer dat het boek niet over vogels gaat. Maar dat zij hem vergeven. Maar uh, uh, ook aan insecten en juist aan insecten is er ontzettend veel te beleven. En ze hebben ook nog een naam. En dat vind ik dat zo mooi in het boek uh, tot uitdrukking komt. Ja. En, en moet je dan als tekenaar je best doen? Want in het boek staan ook prachtige tekeningen. Ja. Van jou ook, uh, Nee, Nee, Simon? nee. van Carstianne Carogaar. Die heeft dat getekend. Kijk, die ja. mag ook wel even genoemd worden. Want dat ja. zijn echt geweldige tekeningen. Ja. Um, ja. Sifri, moet jij dan je best doen om je weer niet door die... Uh, uh, insecten te laten, hè, die tekening te laten inspireren... bij het tekenen zelf weer van die insecten? Nee, die insecten zijn zo mooi. Dat, dat biedt zoveel aanknopingspunten. Dat, uh, dat, dat gaat dan wel. En is de hoofdpersoon, Simon, heel erg op jou zelf... als klein jongetje gebaseerd? Vroeg ik me af. een flauwe vraag. Nee hoor. <lacht> nee, natuurlijk nee, wel. Uh, in elk boek gaat het natuurlijk uiteindelijk ook heel erg over jezelf. Maar uh, ja, ik was als kind was ik wel veel bezig met insecten, Ja. ja. Meer dan anderen ook dan? Ja, weet ik niet. Ik, er zijn wel heel veel kinderen toch wel mee bezig. En uh, ja, ik heb het nooit zo, zo, zo groots aangepakt als hidden. Misschien had ik dat wel gewild, maar had ik er niet uh, het geld voor. Zo. Maar uh, ja, je ziet toch heel veel kinderen die, die echt iets hebben met insecten. Dat ja. valt me iedere keer weer op als ik langs scholen kom en zo. Dat insecten gewoon een waanzinnige aantrekkingskracht hebben op kinderen. Ja, omdat het natuurlijk een mengeling is van onbekend, eng, mysterieus en toch ook mooi. Dus ja. ja. Ja. Het is zo mooi dat, dat de schrijfstijl van het boek ook zo echt een jong, uh, een jong kind is. Nou ja, ben je moet... natuurlijk zelf nog een jonge man. Ja. Uh, Hoe oud ben je? 35. Hij ja. ja, ziet er verschrikkelijk jong uit. <laughs> ja, maar dat is geweldig. Je wordt echt meegenomen in de leefwereld van een, van een kind die een dagboek schrijft. Dat ja. een dagboek schrijft. Ja. Ja. Ja. ja, dat was ook wel even zoeken. Want Ik moest op een gegeven moment ook zeg maar, wel iets, iets aanpassen aan de stijl... om het toch nog meer echt een, een jongetje te laten, te laten zijn. Ja. De filmrechten zijn dan verkocht, hè? Ja. ja, ben je niet bang dat de, dat, de, dat, de, dat de film dan heel erg voorbij gaat aan die, die. Want je geeft heel veel informatie, echt biologische, echt goede informatie over die insecten. Ben je niet bang dat die film daar heel erg overheen gaat walsen? Dat het echt een nee. beetje dat spannende ja. verhaal wordt van die nee. kelder en die broer. En... Ja, kijk Het is een heel ander medium. Dus, dus in die zin kan een film weer op, een, op zijn eigen manier... veel visueler uh, de schoonheid van insecten laten, laten zien. Beter dan ik dat in het boek kan, als het goed is. Ja. Maar je moet niet echt weetjes gaan verwachten in een film. Dan kan je beter een, een boek lezen nee. of uh, um, een mooi naslagwerk opslaan Simon, de winnaar van de, je bent de winnaar van de eerste Jan Wolkersprijs. Ja. Ja. Zullen we maar even buiten uitwaaien, ademhappen? Ja, ja. even opwarmen, ja. Ja, ja, nou ja, het is, het is natuurlijk een prachtig, prachtig om als eerste die prijzen mee naar huis te mogen nemen. Enorm ja. gefeliciteerd. Dank je wel. Ook alle andere genomineerden, toch geweldig gefeliciteerd. Jullie zijn allemaal tweede geworden, zei Johan van der Gronden. En terecht, want het waren fantastische boeken. En het was geweldig om deze boeken allemaal te kunnen lezen. Ja, geweldig ook om deze uitzending te mogen inmaken in Ecomari, Hier tussen alle beesten, hier op Tessel, het eiland van Jan Wolkers. Nou, we gaan zo meteen nog even naborrelen bij Carina Wolkers. Carina, bedankt voor de gastvrijheid bedankt, en hier op Eiland. Ja. En jullie allemaal een prettige zondag. Dag. We moeten gaan met de task van te bouwen better Liberia... voor alle Liberiëns. Nobelprijswinnares president Ellen Johnson Sirleaf... bestuurt haar Liberia met straffe hand. Let us love our country.